Dat er in het onderzoek naar de dood van de vriendin van B... ...fouten zijn gemaakt, waardoor hij onterecht jaren vast heeft gezeten. Vandaag werd B officieel vrijgesproken... ...en dat nieuws kon hij amper geloven, zegt zijn advocaat. Ja, hij was natuurlijk hevig geëmotioneerd blij, Dus ik kon hem ook bijna van zijn emotie niet meer verstaan. Maar hij heeft hier enorm naartoe geleefd na deze dag. Wat het toch eerst, eerst zien en dan geloven. Hè? Het OM wil nu in een persoonlijk gesprek excuses aanbieden. En dan gaan ze het ook hebben over een schadevergoeding. In Canada wordt nog steeds druk gezocht naar de twee verdachten van de steekpartijen van gisteren. In dertien verschillende dorpen werden mensen in korte tijd neergestoken. Daarbij kwamen minstens tien mensen om het leven. Vijftien anderen raakten gewond. De daders zijn nog niet gepakt en dus doet de Canadese politie een oproep. We will not stop this investigation until we have those two safely in custody. Just een important message to reiterate. We know, we are confident that someone out there knows the whereabouts of these two. En has information that would be valuable to the police. And I urge you to get in touch with your local police service to let us know. De politie denkt dus dat er meer mensen zijn die meer weten over de verdachten. En ze hopen dat die zich snel melden. En op Snapchat, Twitch en YouTube zie je vanaf vandaag video's voorbij komen van het ministerie van Financiën. Het is een campagne over crypto. Als je crypto koopt, doe dan het dan met geld dat je kan missen. Zo eindig je nooit helemaal brok. Slim in crypto met elke klik. Dat is sick. Twee op de vijf jongeren is bezig met crypto, maar dat gaat niet altijd goed. Bijvoorbeeld omdat ze info krijgen van BN'ers of influencers. Het ministerie van Financiën zegt niet dat je helemaal niet aan crypto moet beginnen... maar dat je wel moet opletten als je erin investeert. En dan nog het weer. Het was vandaag een warme dag. Vanavond kans op wat onweer in het zuiden. Daar geldt ook code geel. Morgen op de meeste plekken droog. Dan tussen de 25 en 30 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9. Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Meer en Knoop het Rotterpolderplein. 10 minuten vertraging. Op de N205. Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 10 minuten oponthoud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 you're after, only heaven knows. bij uh, Race Radio. Ja, we zijn er uh, nog minimaal... één uur uh, lang en houden alles in de gaten... rondom de Dutch GP. Uiteraard live vanuit uh, de studio... aan de tolweg 10A. Helemaal in standvoort live radio... Uh, rondom de Dutch GP. Dat is Race Radio... met de platen op position als eerste... na vieren. Dat was... Uh, The Vision en uh, Afrojack... en Feels Like Home... Ben ja ja, ja, ja, ja. Ik ben er Zit je nog goed... Ja, ik zit nog prima. Oké, okay, nee, dat uh, is goed. Uh, ja, We gaan straks als laatste, uh, waarschijnlijk de laatste keer, en al Randall Lawson even netjes praten. Um, met natuurlijk de evaluatie van de kwalificatie. Ja, en de, de zandvraag. En, en de zandvraag. De zandvraag over zand op de baan. Oh ja, de, de zand. Ja, ja, de zand. Ja, ja. En uh, dan hebben we nog een interview met Jaap Koper en Jan Lammers. En, en dan sluiten we dit af met Mark Janssen, directeur van Stichting Duinbehouden over de fietsdemonstratie die vandaag werd gehouden hier in Zandvoort. En uh, dat is natuurlijk het, uh, het tegengeluid uh, van ja. dit spektakel. En daar uh, dat, uh, we gaan we hem ook nog even die kans geven. En, uh... ja, nou ja, ik zie heel veel goede berichten vanuit uh, het uh, circuit. Ja. Ja, volgens mij heeft uh, Max Verstappen de pole position. Kijk even Jaap aan. Ja, Jaap. Jaap. Nee, ja, nee jaap, jaap, staap, staap jaap reageert niet volgens mij. <laughs> uh, max verstappen P1 en dan op uh, 21.000 ste Leclerc op God, P2. En Sainz op uh, P3 met uh, 92.000 ste Dat ongelooflijk hè. Ja joh, dat is, uh, <laughs> dat is niet te geloven. Het is uh, momenteel 27.1 graden daar uh, op het oh, okay. circuit van Sandvoort. Nou ja, en, en, uh, ja, dat zou wel heel mooi zijn. Dat denk ik ook. Nou, en dan was nog een, een, uh, nou, geen incident, maar in ieder geval, het was wel landelijk nieuws, laat ik het zo zeggen. Dat alle duiven op Zandvoort, shalali, shalala. Alle duiven is, op... De, uh, de, ja, dat ja. is voor het uh, NOS.nl. Ja, ja, ja, En uh, dat in een uh, gedeelte van het squid daar um, even kijken. Dat, hoe zat dat, Jaap? Want, uh, je, want uh, uh, daar hebben we het eerste kopje nog ik, ik, ik gooi nu even alles uit, want de, uh, de kwalificatie is klaar. Vers ja, nee, ja, ja. Ja. Heeft, ja, uh, daar hebben we het over gehad, Ja, ja, ja wij, wij hebben gezegd ja, geworden. het verhaal, nou het leuke? Het verhaal uh, van de duiven, ja. Uh, ja. Nou, de duiven die werden op een gegeven moment... Uh, die vonden dat leuk om daar wat zaadjes weg te pikken ja. bij het schijflak. En er kwam op een gegeven moment zo'n marshal op de baan... en die, ja, die wilde die uh, duiven allemaal wegjagen. Uh, ja, dat, ja. dat is gebeurd. Oh. Uh, ja, want ze bleven doodgemoedereerd zitten... omdat er toch een Formule 1-auto met 300 kilometer daar uh, voorbij reed. Maar die duiven pikten gewoon door. Dus dat... Ja, is die van de duivenvereniging Kleiner? Ja, dat zou zo maar kunnen. Maar nu even het meest actuele. Want ik zei al, Verstappen heeft... Dat heeft hij te danken aan een teamgenoot. En waarom? Hij kwam bij het uitkomen van de Kuma-bocht. Verloor hij zijn auto van achteruit. En maakte een spin bij de ingang van de arie luiendijk bocht Iedereen moest met nog zo'n 30 seconden van het einde van het gas af, want dan breng je een gele vlag uit. En dan mag je niet harder rijden. Dus nee. dankzij Sergio Perez heeft wow. Max verslappen dus uh, nu voor de tweede achter en de volgende keer de, de pol weten uh, wel. Wow, jar. daar dus, zijn ze ziek van hoor, bij ja, Ferrari. Dat ja, dat denk ik wel, ja. Dus, zou denken, hij heeft het erom gedaan. Dat, dat zou je bijna, ja. maar dan krijgen we een soort van hetzelfde verhaal als toen met Nelson Piquet Jr. Laten we het daar maar niet over hebben. <laughs> <laughs> nee, ja, en je zou kunnen zeggen, de laatste race eh, waardoor Max gewonnen had verleden ja, ja. dat, ja, dat dat was ook zo'n dingetje natuurlijk. Ja, en en uh, in ieder geval uh, was Hamilton... Uh, ik geloof dat uh, Leclerc tweede is en Sainz drie. Uh, maar ja, die jongens die kwamen uiteindelijk niet in de buurt. Ook, uh, nou, die kwamen dan nog net weg. Want die gingen net uh, voor uh, Perez uh, de deur uit. Uh, die hebben uh, de tijd net niet weten te halen van uh, Verstappen. Dus uh, ja, de, Leclerc 2 en Sainz 3. Het scheelt allemaal heel weinig, uh, Jaap, Ja, het, volgens het, mij. Het uh, is ook kom? heel weinig. Maar dat in, in ieder geval, uh, uh, Verstappen kan in ieder geval iets rustiger slapen... na uh, het debakel van vrijdagmorgen in de eerste ja, keer. Ja, ja. Zeker. Nou, ik zit even te kijken naar, uh, naar uh, de muziek. Want uh, ja, ik heb uiteraard heel veel uh, race muziek, maar we hebben het over Max... En weet je nog, de eerste overwinning van Max? Uh, ja. ja, 2016? 2016 in Spanje gebeurde het. Ja, en toen? En, en toen had Max uiteindelijk de overwinning. En wie ging daar helemaal uit zijn bol? Nou, Olaf Mol. Olaf Mol. Ja. Wie ging er uit zijn bol? Olaf Mol. Ja, en dat ja, is ook nog. Ja, luister luister, nee, nee. Maar, eens, de luister de maar eens. om er rivalen Falen voor te zijn, want die contract loopt nog een jaar door. Dus Mercedes en Ferrari azen al op jou.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 30-5, Raikkonen 30, 2 en je voorstellen, daar zit dan Vettel straks ook nog ergens in de buurt, hè. Dat wordt fout, hoor, met die pitstop, Die teller links in beeld, kan er niet even gewoon meteen 10 rondjes okay. bij. 20. je, moet toch Jos van Stappen eten? Je zit gewoon aan deze wedstrijd te kijken, dan heb je toch gewoon een hartslag 300.000? Dan heb je de ochtels, dan heb je acht nee plekken waar je het niet verwacht had. Want zou het dan zo snel komen?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 Draai debut. Thank you very much. Radio Pit Report. Ja, ik moest hem even helemaal uh, uitdraaien. Want uh, ja, deze versie uh, van uh, Armin van Buren, daar krijg je gewoon nog steeds een tranen in je ogen van. Uh, ja, ja, ja, ja. En dat, dat, dat enthousiasme over die uh, overwinning van 2016 uh, uh, Rendel. jongen, jongen. Nou, ja, maar dat was ook wel, dat was toen ook wel een heel mooi moment natuurlijk. je ja. eerlijk. Uh, Uiteindelijk werd hij gewoon niet dieper gegooid, natuurlijk, in een uh, nieuwe Red Bull. En, uh, ja. en toen hadden we wel zoiets van wat gebeurd, hier in hemelsnaam. En, uh, maar dat was een hele mooie. ja Nog steeds een hele mooie. Uiteindelijk wel. Ja, mij dus, uh, ja, vanmiddag. Ja, dit was ook leuk. Ja, ook een hele mooie. Ja. <laughs> ook een hele mooie. Ja, ja. Dat was Ik denk Max heel erg wacht. Ik denk dat de PS op zijn Broek aan het schoonmaken is. Dat was wel wel dus uh, dat was een hele goede. Jaar. Het was echt enorm, enorm, enorm close. En, uh, het is natuurlijk uh, prachtig. prachtig uh. Ik denk dat er vanavond uh, in Sanford weinig 0.0 wel even Zullen we het allemaal ja, ophouden? Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. Nou, het is uh, toppetje. Nee, uh, en dan morgen afmaken. Ja, zeker, zeker, zeker. Dat is makkelijk, zeker. hè. Dat doe je even gewoon even morgen even afmaken. <laughs> ja, ja, ja. Zijn er nog andere dingen opgevallen bij uh, Rendon? Nou, toch. Mercedes. Ik vind Hamilton erg. Die kon natuurlijk zijn laatste rondje door het niet, PS-gebeuren uh, niet afmaken. Rusland ook niet. Ik denk dat we daar morgen. Dat, kijk, verraaien natuurlijk goed 2-3. Maar ik denk dat uh, Red Bull zich meer gefocust op uh, Mercedes. Om die vond ik, wat ik al zei, ik vind ze heel erg sterk het hele weekend al. Ja. En uh, Hamilton, nou. Ik moet het morgen eens hebben gezien, uh, in het hele gebeuren wat er gaat gebeuren, maar ik, uh, ik denk dat hij heel erg sterk voor gaat rijden en dat zal natuurlijk ook prachtig zijn. Ja, dat, uh, mooie strijd op de baan. Ja, mooie strijd op de baan. Dat gaat, uh, gewoon, ik denk dat het een heel spannende kamp gaat worden. Uh, uitslag vind ik altijd heel erg moeilijk, maar uh, het, uh, of je het uh, podium gaat halen? Ik denk het niet. Nee nee nee nee. nee, nee, nee. nee, nee. Ik denk dat... Uh, ah ja, die maken het toch onder, onderweg in een zootje van. Daar zijn ze goed in. Dus dat, uh, oh, ja. dat gaan we wel weer zien. Oh, ja. ja, toch? Ja, nou ja wij, wij hebben een, een razende reporter die de kwalie voor ons in de gaten heeft gehouden. Jaap ja. Koper. En, uh, Jaap, had jij, had jij iets ja, zich Rendel. Ja, wat, maar uh, ik had dan een Rendel nog wat te vragen. Want uh, jij zegt Mercedes. Maar is het niet zo dat Mercedes dan misschien wel wat punten weg gaat kapen voor de concurrentie... waardoor dat voor verstappen wat makkelijker gaat? Dat gaan ze de rest van het seizoen gaan ze dat toch doen. En, uh, alleen, uh, moet Red Bull toch wel blijven oppassen. Want als Mercedes zich alleen maar door blijft ontwikkelen, gaan ze volgend jaar gewoon weer een heel zwaar jaar tegemoet. Dus uh, uh, ze kunnen niet stilzitten, ze zullen door moeten ontwikkelen voor volgend jaar. Uh, kijk, Ferrari kan door ontwikkelen wat ze willen. Uiteindelijk zit daar iemand aan de muur, die maakt er toch altijd je van. Dus daar is het toch gelijk <laughs> alweer over. Dus de dus, seconden die ze, ze weer verliezen ze daar. Uh, zeg ik altijd maar weer. Maar, uh, nee, Mercedes wordt toch wel... Uh, ik heb het begin van het seizoen... toen toen echt helemaal niks deed, heb ik gezegd, jongens, hou die jongens in de gaten, die zijn, zitten gewoon niet stil. Er zit natuurlijk genoeg geld en die gaan echt wel, uh, wel terugkomen. Ik vind het eigenlijk altijd zo eerder terugkomen dat ik verwacht had. Ja, ja. ja, je zei het al hè? inderdaad, hou ze in de gaten, hè? Ja. Ja, ja, het zijn, uh, ja, het blijft een Duits team, moet je altijd in de gaten houden, Ja, ja, ja, Dat ja. <laughs> kennen we ook nog nee. van voetbal uh, en zo, ja. geloof ik. Ja. Ja. Nee, maar weet ik ook gewoon morgen dat het een mooie strijd wordt. en uh, uh, Het zou ook gewoon wel weer goed zijn als een, uh, inderdaad ook een Hamilton gewoon weer lekker gewoon in het vel komt... en goed naar voren kan gaan, dan krijgen we een mooie strijd. Ja, en alles wat zij afpakken uiteindelijk van Ferrari... Ja, het is alleen maar het voordeel van Max. Maar als ik heel eerlijk moet zijn, als Red Bull dit nog weggeeft, dan moet er wel heel veel fout gaan hoor. Moet er echt heel veel fout gaan. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, ja. Dus nee, het wordt mooi. En hoop dat morgen het publiek zich ook een beetje kan gedragen. Want er ging natuurlijk helemaal nergens over met de onder de Ja, inderdaad. Nee, die is meteen het circuit afgeslingerd toch? Nou ja, ik hoop dat ze hem gelijk even open hebben in de zee. En dan zijn we er ook gelijk vanaf. Dat wordt gewoon niet bij autosport klaar, weer. nee, nee. Ga lekker bij x zitten met een uh, met een uh, ja. met vakantie maar hier moet je gewoon wegwezen. Ja. en uh, we hadden bijna gewoon het probleem dat gewoon de kwalificatie daardoor ja. zou onderbroken worden ja. en uh, het max het kunnen vergeten ze Paul ja. dat ja. moet je wel zien ja, ja is ook zo nou, dat jij net uh, over dat IC gooien was ik net mijn volgende plaat aan het klaarzetten nou oh heb je wel nee dat hoor je zo meteen wel ja. uh, dan, uh, ik denk hey, dat, dat dat heeft wel iets mee te maken okay, ja. okay. maar goed uh, waar hadden we oh ja wij hadden het in het uh, vorige uur over zand... Uh, op de baan uh, ja. op uh, Zandvoort? Want uh, ja, dat speelt toch altijd wel een rol. En uh, als je nou morgen bijvoorbeeld een uh, westenwindje hebt, uh, Randall, dan zou je daar best wel uh, last van uh, kunnen hebben. Maar wat, wat voor last heb je daar nou van een scooter? Nou, je moet het eigenlijk gewoon zo zien, uh, zeker, uh, zeker op Zandvoort. Ik heb, uh, ik heb uh, meer dan 25 jaar raceervaring. Op het moment dat de zand uh, op de baan zit en je rijdt op slicks, waar je natuurlijk geen gegroefde banden hebt, uh, op het moment eigenlijk dan buiten lijn komt, dan is het net of je op ijs terecht komt. En je zag het met Vettel, die zegt, ja, ik zit maar gewoon een half meter te veel naar links. En dan pak je dat zand mee en dan ben je gewoon alle grip er kwijt. En uh, uh, de zand, ziet nu ook gewoon die, uh, die nieuwe 1 banden of gewoon deze, deze banden met deze 1-auto's ook met een ground effect. Die maken eigenlijk zo'n baan gewoon helemaal schoon, maar niet waar ze niet rijden. En uh, je ziet het ook als ze opzij gaan van de anderen, dan zie je gelijk heel veel zand onder die auto vandaan komen, het is natuurlijk gewoon uh, een heel groot de zo'n Formule 1 auto. Met het, met het ground-effect wat ze hebben. En dat zie je gelijk opwaaien achter de auto. Um, ja, mooie, tunne mooie tunnelwerking kan je, je niet op, op beeld krijgen, zeg maar. Uh, maar het is er wel zo voor een geur, Het is echt eigenlijk gewoon. Uh, of je in één keer op ijs terecht komt. Ja, dan is het alle grip kwijt, al toestand en is klaar. Mooi is het gewoon over. Oké, okay, dus dat uh, zou best een uh, rol kunnen gaan spelen morgen? Nou, kijk de eerste ronde sowieso. Daar, de, de, de, zeker. De de jongens die aan de rechterkant staan, Sander Leclerc, die staat echt op een... Uh, kijk, je ziet het niet, maar zo'n baan is daar gewoon echt verschrikkelijk vuil. Omdat er helemaal niet gereden wordt. Dus die komen, denk ik gewoon, die hele rechterrij komt morgen gewoon veel slechter weg dan het linkerrij. Dus uh, uiteindelijk moet je gewoon zien, die jongens die in feite op uh, 1, 3, 5, 7, 9 staan. Die zijn best wel in het voordeel dat ze gewoon op de linkerkant staan. En uh, de, met de rechterkant is dat toch een ander verhaal. Ja, ja, ja. Ja, dus uh, dat wordt nog een dingetje hoor. Dat wordt ja. nog een dingetje uh, van morgen richting Tassan. Uh, dus, uh, maar ja, zand, zand op de baan en zandvoort, dat is uh, gewoon één, nee, Heel simpel. Ja, dat uh, hoort, dat er hoort er gewoon bij. Ja, ja het hoort uh, er absoluut of. bij. Hoort er nou, Rijn, we hebben het op onze eigen manier nog even spannender gemaakt dan, dan dat het al is. Dus, uh. Nou ja, dus in ieder geval, we hebben, we hebben een, eentje verzopen. Dus ja, hoort. oh ja. Dat is klaar. Nee, Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Ja. <laughs> dat is goed. En verder gaan we gewoon morgen een hele mooie dag te moet toch? Zo is dat. Zeker. Waar ga jij kijken, Rendel? Uh, ik uh, bij vrienden. Uh, gewoon uh, lekker. Uh, ik heb wel bij wel uitgenodigd. Maar ik heb ook uh, nog heel veel andere dingen te doen. Ik organiseer natuurlijk ook nog historische wedstrijden. moet ik ook nog verwerken. Dus uh, ik heb het uh, eigenlijk veel te druk daar in stand voor te zitten. Maar er zouden ergens wel. Uh, uh, laat ik zo zeggen een paar. Uh, geen 0 op 0. Maar biertjes open gaan bij vrienden. dat gaat allemaal goed. Precies. Dan. En een bitterbal of niet? En een bitterbal ja. en veel meer. En zal op tafel. En dan gaat het maar verzinnen. Dus uh, ja, ja, ja. Ik, ik kom altijd al, al, al, al een paar kilo aan. Dus heel slecht voor de body. Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan je <laughs> volgende week weer spreken. En dan uh, waarschijnlijk over de historische races. Of waar je daar dan ook mee bezig bent. Ja. En, um, en voor morgen natuurlijk een geweldige dag. Uh, en dat de nou, beste bal gewinnen Iedereen, iedereen gewoon, uh, gewoon een geweldige dag toegewenst. Ja, oké. Okay, dankjewel, ja. Renan, voor okay. vandaag. Oké, okay, dank je. Tot volgende week. Ja. ja En uh, ja, die velende mannen uh, die vakken uh, die, die is de zee geplurt. ja. <laughs> Ah, ah. En, Max, en Max heeft gewonnen, dus ik zou zeggen, ik ga zwemmen. Ja, heerlijk. heerlijk. ik zeg het je niet Mooi voor elkaar natuurlijk, hè, Paul, voor uh, Max. Ja, zeker, zeker, Lekker op een race radio. Nou, de, de... En dan, uh, die vent is de, de zee in uh, Nou, <laughs> ik ga zwemmen. Dat nou, niet, ja. hij is oh. uh, meegenomen door de politie. En hij oh. mag zich uh, bij de, de commissaris mag hij zich verantwoorden voor uh, deze wandaad. Ja. En uh, mand, uh, ja, rookbommen zijn nou eenmaal verboden. En van een week las ik ook over een man die was zo enthousiast. Hij ging met zijn zoon dan naar, uh, naar het circuit toe. En uh, hij dacht er ook aan om een rookbommetje meegenomen, uh, mee te nemen. Want uh, ja, in zijn beleving hoort dat er dan blijkbaar bij. En toen dacht ik al redelijk stom om een uh, rookbom mee te nemen. Want uh, dat is levensgevaarlijk als je die uh, erop gooit. Plus je ziet gewoon niks meer. En, nee. uh, dus, dat, uh, dus dat werkt allemaal niet. Uh, maar je mag veel meer niet hè Rob? Nee, er zijn, er zijn heel veel uh, regels. Uh, bijvoorbeeld uh, een fototoestel mag je wel meenemen. Hè. In ja. je mobieltje mag je foto's uh, ja, meemaken. Nee. Maar uh, je lens mag niet groter zijn dan uh, 15 centimeter. Okay. En anders uh, wordt die uh, zo uh, de container ingegooid. Zo zou je dat ook zeggen. Ja, ja nee, serieus. Echt, echt <laughs> serieus, dat zeggen ze in ieder geval. Okay. Misschien na afloop uh, van zo'n evenement halen een paar uh, vrijwillige medewerkers uh, wel even het een en ander er weer uit. Dat denk ik ook wel. En dat ja, zie okay. je weer op markt. Ja. dan ja, terugkomen. Dus, terug dat ligt of op een stuivers dan. Ja, nee, dus dat mag niet. Je mag ook trouwens op het hele terrein mag je ook niet roken. Oké. Okay. Nee, maar, nou ja, ja, ik was daar natuurlijk op de bewonersavond. Ja. Ik zag allemaal uh, leuke jonge dames uh, met een uh, peukje in, ja, ja, <laughs> in de mond uh, ja, ja. staan. Uh, ik denk, nou ja, daar, daar wordt ook uh, niks uh, over uh, gezegd. Ja. ja. Het is natuurlijk, je moet, je, kijk, als je op uh, de hoofdtribune zit, en je zit daar uh, continu te, te paffen. Ja, ja. Daar heeft iedereen last van, dat ja. begrijp ik ook wel. Maar uh, zit je op een uh, duintopje bijvoorbeeld, ja. en je steekt sigaretten op... Ja, ja wat, uh, wat uh, kan het voor uh, kwaad zijn. Ja. Verder waren er heel veel mensen aan het uh, mopperen. Echt, echt flink aan het mopperen. Die waren op uh, spa geweest. Okay. En uh, daar mocht je gewoon uh, je koelbox cool, uh, uh, meenemen. Ja. En, uh, en je broodjes en dat soort uh, dingen op Zandvoort helemaal verboden. Okay. Je mag helemaal niks uh, meenemen. Alleen uh, als het uh, medisch uh, is... en dan moet je daar uiteraard ook uh, bewijs voor uh, leveren. leveren. Ja, dat dat okay. uh, nodig is. Dus uh, best wel uh, strenge regels uh, hier ja, op Zandvoort. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook, heeft ook met uh, commerciële activiteiten te maken. Het is dat zo? Is dat zo? Moet is op ook het teruggediend worden. En, uh, maar uh, wat dat betreft, ja, dus hou je eraan en kom je ook niet in de problemen. Nee, die, die rookbom, hè, zo kwamen we erop. Ja, dus, uh, zo kwamen we erop. Niet doen. Niet doen, laat dat lekker thuis. Als die, die rot zoiets. Scheelt je ook een hoop Zo is mijn net. Hmm. Shine on my tail Deze plaat: uh, We could be together. Een uh, grote nieuwe hit is dat, uh, Benno. Ja, ja. Nou ja, die, aap, uh, die uh, is uh, buiten dat hij uh, al de hele middag in de studio uh, rondhangt. <laughs> Hebben we uh, vanmorgen ook uh, de straat op uh, gestuurd. Uh, ja, ja die, die jongen moet trouwens morgen ook nog de hele dag uh, radio maken. dus is werkelijk. Ja. Uh, Ongelooflijk, maar het... uh, hij, hij flikte het hem wel, hè? Hij zeg maar. flikte het hem wel, ja, sowieso. Dus, uh, nee hoor. Nou ja, vanochtend heeft hij natuurlijk met uh, de burgemeester gesproken. Toen met de directeur van het uh, circuit. En als laatste de, de sportief directeur van het circuit. En de, of van de GP is het dan Jan Lammers. Precies, en uh, hij sprak hem dus uh, vanmorgen. Dezelfde vraag uh, stel ik ook aan Jan: want uh, ja, hoe verplaats jij uh, deze dag in het dorp? Uh, nou, eigenlijk tegen die tijd dat ik klaar ben... Uh, is, is er geen tijd meer om echt naar het dorp te gaan. Ik kan me wel herinneren dat ik vorig jaar een minuutje of tien dacht van... Uh, uh, dan komt een minuutje of tien s'avondsdag van nou, ik ga even lekker een ijsje halen in het dorp. En toen kwam ik bij het dorp aan en ik keek in de straat. Ik denk, ik ga helemaal geen ijsje halen in het dorp. Nee, dus het, het, het, dan is het zo druk. En uh, je, bent, je bent echt uh, de hele dag... En nou, nou, nou, nou klets ik al veel. Maar, ja. maar als je dat de hele dag dan ook nog moet, ja. dan, dan heb je het met je eigen klets avonds eh, wel gehad. Hoor dus je je eigen stem dan terug? Ja, nee, nou, op een gegeven moment dan, dan, uh, ja, dan, dan, dan wil je gewoon weer lekker uh, energie opbouwen voor de volgende dag. Ja. Uh, als we kijken even naar het uh, sportieve verhaal van, uh, van tot dit moment. Want op het moment dat wij hier staan, is het uh, zaterdag. Uh, gisteren een stilvallende Red Bull op de Hunsrug. Ja, dat, uh, uh, dat hoort er ook bij. Ja. Hè? Dus dat zette iedereen gelijk wel weer met de voet op de grond. Want uh, je kon gelijk zien dat mensen dachten... Oh, wacht even. Hè, want het zag er nog heel overtuigend uit in Spa. Ja. Hè? Gewoon qua betrouwbaarheid en snelheid dacht iedereen al kat uh, in het bakkie. Maar we zijn allemaal weer wakker. Inclusief het team van Red Bull. Inclusief Max. En uh, het grootste gemis is dan wel gewoon de tracktime. Je, je mist een rondje of twintig ten opzichte van de concurrentie. En dat zijn twintig rondjes die kun je op zondag tegenkomen. Hè? We hebben dat ook in... Uh, Oostenrijk gezien. Mm. En dan, dan kun je bijvoorbeeld uh, met je bandenslijtage... Uh, gewoon helemaal verkeerd uitkomen. En als je met je bandenslijtage verkeerd uitkomt... kom je ook met je strategie uh, kom je verkeerd uit. Dus dat, dat zijn geen sinecures. Dus, dus wat er gisterochtend uh, gebeurd is... dat zou hem best nog wel eens kunnen achtervolgen. Mm. Ook al zou hij vanmiddag pole position hebben... Mm. dan nog heeft hij uh, niet genoeg... Uh, of niet zoveel informatie als de meeste andere teams. Ja. Maar dat hoeft niet probleem te zijn. Uh, hoeft, niet, maar, uh, hoeft niet, maar kan wel. Ja. Uh, dan uh, de, ja, de, de andere programma's. Uh, wat, uh, wat vind jij daarvan? Uh, Formule 2, Formule 3 en uh, Porsche in de notendop? Nou ja, super. Hè, omdat uh, Formule 2 en Formule 3 zijn wel in Nederland, als Nederland heel goed vertegenwoordigd. We hebben van Amersfoort en MP Motorsport. En uh, die laatste, MP Motorsport, die voert zelfs het, uh, het kampioenschap Formule 2 aan. Hè, met mm. Droegovic. Yeah. Dus, dus die doen het echt fantastisch. Mm. Ja, laten we niet vergeten, dat is de klasse net onder de Formule 1 voor de leken. Dus onder die klasse, onder de Formule 1... hebben we een Nederlands, een Nederlands team die daar gewoon het kampioenschap... lijkt te gaan, uh, gaan winnen. Dus dat is geweldig. Maar Van Amersfoort en MP Motorsport zitten ook in de Formule 3. Dat is de volgende klasse. Uh, en dan hebben we nog de Porsche Supercup. Uh, en daar zitten ongelooflijk veel Nederlanders in. Dus wat dat betreft, de, de die-hard Nederlanders, die uh, Nederlandse... autosportfans, die komen heel goed aan het trekken. Maar ook de mensen die, die, die gewoon voor het algemene entertainment komen... ...en voor een leuk feest, ja, die komen ook aan hun trekken. Uh, in dat opzicht is dat ook wel aardig uh, gelukt, hè? Uh, op het moment dat een training even stilvalt... ...happatee, uh, de entertainment uh, komt dan in één keer om de hoek kijken. Ja, dat is precies wat we willen. En, en, uh, we hadden ook op de, op de camping, uh, van, uh, de 538 camping. Nou, daar was het ook goed feest op donderdagavond. <laughs> uh, dus de mensen die in Zandvoort-Noord wonen hebben daar wellicht van we kunnen meegenieten. Uh, maar uh, nee, dus, dus dat is echt geweldig. En, en dat is dus ook wat wij graag willen: hè? dat festivalidee, wat veel meer is dan die twee-uur-race uh, van zondag. Ja, en hij had het dus uh, inderdaad over dat uh, feestje... die ik ook al uh, twee dagen hoor. Uh, ja, ja, vanaf uh, de camping, ja, wel mooi hoor. Dus uh, laat ze lekker gaan. Ja. Hoort er uh, helemaal bij, uh, inderdaad. En, uh, ja, daar kan je af en toe eventjes... nou ja, last wil ik het niet eens noemen. Maar uh, lekker, mee, uh, lekker meedoen. Ik ben ja. lekker mee in mijn bed. Dat weet wel. <laughs> hè. Na, naswingen in je bed. Naswingen in je bed. Mm -hmm. Oké. Okay. Nee, nou, Jaap sprak dus met Jan Lammers, de sportief directeur. Ja. als dat zo mooi heet. Zo is dat, zo is Van dat. Van het Circuit uh, Sandvoort. En nou, wat ga je nu opzetten? We, ja, dat weet ik niet. Oh, je weet het niet. Nee, nee, nee. Nee, ik heb nog wel een paar nieuwe platen. Paar... Oh, weet je welke ik kan doen? Nou. Dat is deze. Luister maar even. Oh ja. Hoort er wel een beetje bij natuurlijk. Op Max. Ik dat ik nooit Maar ik <mogelijk> Ja, Gloria Kenen hoorde die en uh, I Will Survive, ja. ja dat geldt uh, natuurlijk uh, uiteraard voor onze eigen Max Max. Super Max, ja. om het zo maar even te zeggen. En Max Verstappen heeft zijn fans bedankt op de tribunes naar een spannende kwalificatie, zo schrijft uh, Nos.nl. Het is super om zoveel oranje op de tribunes te zien, vertelt een blije Verstappen. Hij bedankt de fans en krijgt uit handen van Rico Verhoeven. Rico Verhoeven. Oh ja, jee, gevaarlijk. Ja, ja, ja uh. dat is een uh, kickboxer, tenminste hij is daarmee meegestopt en gaat nu acteur worden zoals uh, Arnold Schwarzenegger en je uh, Jean-Paul van Damme, dat was ook zo'n... Zo Belli. Ja, en de president is toch ook uh, acteur geworden? Ja, Ronald ja. Reagan? Ja, ja, ja, ja de tijd? En, uh, Maar Rico, uh, nou ja, ik, ik moest ineens denken aan die gooien Ik denk, nou, hup, stuur Rico erop af. <laughs> en, uh, <laughs> en de orde is wel weer hersteld. Dat dacht ik. Ja. ja. Maar goed, uh, uit de handen van Rico Verhoeven heeft Max dus een trofee voor het behalen van de pole position gekregen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk dat ze dat zo georganiseerd hebben. De Nederlander gaat verder. Het is ongelooflijk na naar gisteren. Dat was een moeilijke dag. Het hele team heeft hard gewerkt om het tijd te keren. We hadden vandaag weer een snelle auto, maar het was heel. Collega's zeggen, oh ja, collega's op de radio, heel, heel spannend. Ja. Oh jij luistert wel eens naar Via Play, denk ja, oh, ja, ja, ik. Ja, ja, ja, uh, ja. ja, ja Nelsen Falkenburg. Ja, ja, ja, ja, heel, heel, heel, heel ja. spannend. Oké, okay, en Leclerc, die naast hem staat, die gaf als commentaar maar dat Verstappen. Het scheelde heel, heel weinig. Ja, dus zo staat het er werkelijk. Ja, en Max reed een geweldige ronde aan het eind. Toch is de Ferrari-coureur tevreden met de kwalificatie. Onze auto werd met de sessie beter. In het begin was ik bezorgd, want Max was op oude banden al zoveel sneller. In de derde sessie kwam het allemaal samen voor ons. En de laatste ronde was goed genoeg voor Peter. Twee voor de Klerk. Kijk, kijk, kijk, kijk. Mooi, hè? Geweldig. Ja, heerlijk. Ja. En dan uh, morgen nog, nog even de race uh, winnen. Ja, ja. Nou ja je hoort dat uh, inderdaad. Van, uh, het kan natuurlijk ook zo zijn... doordat die, uh, zeg maar die eerste vrije training... minder data heeft uh, kunnen verzamelen... dat hij ja. daar tijdens de race toch nog wel uh, iets van problemen van zou kunnen krijgen. Nou, ik verwacht ah. het allemaal niet hoor. Nou ja, ik verwacht het ook niet, maar goed. we recht... moet het een beetje spannend houden. Ja, oh ja, ja, oh. ja we jou het spannend houden Heel, heel spannend. Heel, heel spannend op Race Radio. <laughs> ja, ja, precies. En uh, ja, nou zo dadelijk gaan we het even hebben over uh, de andere kant van de medaille. Ja, we gaan uh, straks uh, bellen met uh, Mark Janssen van de directeur Stichting Buimbehoud. En eens even kijken of ze den, uh, de fietsdemonstratie overleefd hebben. Dus dat Oh ja. Want dat was natuurlijk. Op, er was al bij het Hamers Dagblad al een artikeltje verschenen. Dus dat is de leidraad van het gesprek, zo'n beetje. Ik ben er heel benieuwd voor, dat is zo meteen. We De, de single van uh, Willy, William en uh, pata pata. Ja, we gaan het uh, nu uh, hebben over een uh, heel ander onderwerp. Wel, ja, uiteraard heeft het wel met uh, racerij en uh, dergelijke te maken, maar ja, ja. Uh, even van, uh, van de andere kant uh, wellicht, uh, zeg maar. Ja. En daarvoor aan de telefoon hebben we, als het goed is, uh, Mark uh, Janssen, uh, Benno. Klopt helemaal. Mark, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, jij bent directeur van het Stichting Duinbehoud. En jullie, samen met andere clubs, uh, gelijkstemde clubs, hebben vanochtend een demonstratie gehouden. Uh, bij het station Plein uh, op in Harlem, maar zijn uiteindelijk naar Zandvoort gefietst, als ik het goed begrijp. Ja, we zijn helemaal naar Zandvoort gefietst, bijna een stuk of 70 mensen. Ja. Die te kennen hebben gegeven dat ze niet zo blij zijn met uh, dat race op het skipark Zandvoort. Ja. ja. En naar het hol van de leeuw, dat moet toch wel heel spannend voor die mensen zijn geweest. Hè? Dat, dat is heel spannend, maar het is allemaal goed verlopen hoor. Oh ja, oké. Okay. Uh, geen problemen. Nou, hier en daar wat, nou, nou wat uh, commentaar. Maar, ja. Dat mag natuurlijk. Ja. Maar, maar geen opstootjes of wat dan ook. Nee, oh, gelukkig. Dat vind prima. Nou, dat, uh, dat horen we graag, want uh, als het uit de hand loopt, dan hebben we allemaal helemaal niets aan. Nee, nee. daar zijn we ook helemaal niet op uit hoor. We willen nee. gewoon onze stem laten horen, maar ja. wel op een nette manier. En wat willen jullie eigenlijk, uh, wat, wat, ja, wat is de insteek van deze demonstratie geweest? Nou, voor ons is de Formule 1-race het toonbeeld van een vervuilende sport... die heel veel stikstofuitstoot met zich meebrengt... die veel geluidoverlast met zich meebrengt. En wij vinden dat dat soort activiteiten moet je niet doen midden in natuurgebied. Nee. En hoeveel, uh, welke uh, uh, organisaties deden er aan mee? Uh, een aantal organisaties, uh, Stichting Duimhout, Milieudefensie, Rust bij de Kust, uh, een oudere partij, uh, Extinction Rebellion, de organisator van, de, van het gebeuren. Dus ja, we waren een hele club verschillende soorten mensen, ja. ja. Uh, nou was het de bedoeling dat, en dat is denk ik ook gebeurd, dat er met ratels en fluitjes en banners mee werden genomen, uh, dat uh, lijkt een beetje op gespannen voeten te staan met uh, bijvoorbeeld zo'n organisatie Rust aan de Kust. Nou, dit, dit zijn natuurlijk ratels en fluitjes die maar een heel beperkt uh, geluid maken. Okay. Om even de aandacht te trekken bij de mensen. Ja, ook. Okay, op is het. op een bepaalde meter afstand hoor je er niks meer van. Ja, ja, ja, ja. ja. En het uh, motto is: uh, doe als Vettel, stoppen kan wel. Ja, nee, dat, dat, dat is inderdaad zo. En, uh, uh, Vettel is inderdaad een uh, coureur die uh, ja, toch zijn buik vol heeft van de manier waarop zo'n sport uh, wordt georganiseerd. Met heel veel energieverbruik, veel CO2-uitstoot, stikstofuitstoot, een heleboel herrie. Ja. En daar, daar had hij op een gegeven moment zijn buik vol van en uh, is wat anders gaan doen. Oké. Okay. Ja. ja, hij noemt dat inderdaad een van de argumenten. Dat zijn een van de argumenten waarom die gestopt is. Um, jullie zijn van plan om nog vervolgacties te houden? Ja inderdaad. Uh, en dat gaat op verschillende manieren. Uh, we hebben nog een aantal juridische procedures lopen... omdat wij toch het oordeel van de rechter belangrijk vinden... of dit soort dingen nou wel of niet mag. Ja. En daarnaast voeren wij het gesprek met uh, de overheden... provincie, gemeente... maar ook af en toe met uh, de directie van het circuit... om te kijken hoe we die sports langzaam wat schoner en wat beter kunnen maken. Ja. En een van de pijlen die wij op onze boog hebben is... Uh, alle auto's voorzien van katalysatoren. Dat scheelt een hele hoop uitstoot. Ja en uh, geleidelijk aan de naar elektrisch rijden. Ja, ja. En uh, dat kan al heel makkelijk op uh, pakweg uh, 300 dagen per jaar op circuit. Uh, bij, bij de grote race-evenementen is dat wat lastiger. Ja. Maar 80-90% van het gebruik van het circuit, dat kun je heel makkelijk elektrisch doen. En dan heb je het hele jaar door gewoon rust en geen uh, vieze uitstoot. Eh, maar zijn jullie niet heel blij dat uh, van de 100.000 mensen misschien 99.000 uh, um, met de fiets of en met de trein kwamen? Dat is al een groot, uh, grote vooruitgang. Ja, nee, ze, ze doen best hun best op sommige punten. Hoor. Okay, okay. En uh, dat met de fiets komen, dat, dat uh, ja, is een grote vooruitgang. Ja. Alleen er zijn ook heel wat mensen die met de auto hier naartoe komen en op 20 kilometer afstand de fiets uit de auto laden. En met de fiets verder gaan. Ja, ja, ja. ja. ja. En dan heb je toch nog fietsverkeer. Dat, uh, of ja. uh, toch nog autoverkeer. Ja, ja. Maar het, het, het is een goede stap vooruit. Dat okay. moet ik eerlijk zeggen. Ja. En je had het net over juridische procedures. Uh, uh, ja, er werd laatst, iemand had het blijkbaar bijgehouden. 38 rechtszaken zijn er geweest tegen het circuit. En uh, de, uh, ik weet niet wie dat allemaal gedaan heeft. Maar uh, alle rechtszaken zijn in ieder geval... Uh, uh, ...gewonnen door het circuit, uh, maakt dat jullie niet een beetje hopeloos? Nou, we hebben in het verleden ook uh, rechtszaken gewonnen. Uh, we hebben inderdaad in de laatste twee, drie jaar... ...een, een hoop rechtszaken niet gewonnen. Uh, er is wel wat bereikt, hoor, bij, uh, bij de hele opzet van Formule 1 Race... ...want ze wilden onder andere een, uh, een weg dwars door het Natuur-2000-gebied aanleggen... ...en die hebben we weten tegen te houden. Oké. Okay. Uh, maar de, de twee hoofdzaken, die lopen nog. En dat is... Uh, dat is onder andere de stikstofuitstoot En uh, het asfalteren van het leefgebied... van beschermde diersoorten. Oké. Okay. En dat zijn de twee hoofdbezwaarpunten van ons. En die rechtszaken die lopen nog. Daar verwachten wij volgend jaar uitspraken in. Ja, ja. En dan weer zo rond het raceweekend... van de 1. Ik hoop het niet, hè. <laughs> nou, dat, dat, dat is aan de rechter. Daar hebben wij geen vat op. No, nee, we, nee, nee. Dat, we vinden dat ook niet prettig, hoor. We nee. hebben liever een uitspraak ergens in januari. Ja, ja. Dat iedereen zich kan voorbereiden op het nieuwe seizoen. Ja, precies. Ja, die, die, die rechters... Ze hebben hun eigen agenda. Dat, ja. uh, dat, dat kan ik niet helpen. Oké. Okay. Uh, nee, dat is waar. Uh, nou, uh, Mark, uh, dankjewel. Uh, we gaan jullie, denk ik, over een paar weken weer spreken, want uh, de Stichting Duimbehoud bestaat al 45 jaar. Uh, even uit mijn hoofd. Ja, dat klopt. En uh, op die dag, 17 september, dan uh, organiseren we een, uh, een symposium in Naturalis in Leiden. Oké. Okay. En daarnaast organiseren we een heleboel excursies langs de kust om mensen kennis te laten maken met de natuur in het duingebied. Goed te, te laten zien hoe mooi het is. En ja. dat het de moeite waard is om die duinen te beschermen. Ja, nou ja, precies. Uh, en zodat we er ook nog heel lang van kunnen blijven genieten. Ja, dat hopen we. Ja. Ja. Goed, dankjewel tot zover. En graag tot de volgende keer, Mark. Oké, okay, tot ziens. Dankjewel Bye. voor je bijdrage. Dag.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 lekkere disco classic, zo bij uh, Race Radio. de Aura en uh, Like I Like It. Nou, Benno, heb je die vijf uur een beetje kunnen doorstaan? Of uh, uh, heb je no het no er mee no tegen? Doe je het nooit voor je leven yeah. meer? <laughs> Ben je blij als je zo meteen weg bent en uh, weer richting Haarlem mag? Ja, uh, nou, Haarlem gelukkig niet. Heemstede. Oh, Heemstede. Ja, maar goed, oh, op er, ziek, hè? Dat er is, heemstee, is er heemstee, heemstee, zuurstof, heemstee. Zuurstof, ja. zuurstof onderweg, dus uh, wat dat betreft uh, zal ik het wel redden. en uh, <laughs> Straks aan een infuus en uh, voor een glaasje bier. Nou, en, zeker. Dat gaan, gaan we zeker doen. En, uh, hey, nou ja, leuk, uh, Race Radio. Uh, en uh, Freds, die zitten er zo meteen na vijf uur. Hallo, ja. Freds. Ja. Hallo, goedemiddag. Hallo, hoe goedemiddag. was het met uh, de, de druk die je naartoe viel? Mee? Ja, de drukte hier naartoe, ja, uh, natuurlijk uh, verkeersregelaars overal. Uh, dus, uh, ja. Het was uh, hermetisch afgesloten om het maar zo te ja, zeggen. Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, gelukkig hebben ze jou nog doorgelaten. Ja, ik had er <laughs> gezicht mee, denk ik. <laughs> uh, ja, ja, oh ja. Nee, ja, ja, kijk maar even, ZFM-streepje live, dat ja, ja, ja, ja. kan je zelf voordelen. <laughs> en uh, het het ja, zelf, zo meteen, ja, zelf ja, ja, ja. om vijf uur uh, heb je weer een programma, wat ga je daarin doen? Uh, nou ja, uh, we hebben natuurlijk uh, eventjes uh, ja, geen artiesten. Ja, ik heb er eentje, die bel ik in twee uur. Hmm. Dat is uh, Johan B. En die heeft een, een nieuwe single uitgebracht. En uh, ja, die heet Darling Je Dus dat is eigenlijk uh, de enige die wij vandaag hebben in uh, ja, deze... Toch wel een speciale uitzending. Ja, zeker. Ja, want we hebben even rekening gehouden met uh, Race Radio Ja, ook, ja, ja. ja. ja dus... En dus, dus vandaar dat ik ook uh, ja, een beetje de muziekstijl aan zal passen. Helemaal goed. Heb ik vandaag ook gedaan. Ja. Dat heb je ja, gehoord, ja. hè? <laughs> dat ja. heb ik gehoord inderdaad, nee, nee, okay. En uh, ja, Benno, heb jij nog uh, nieuws over... Uh, oh ja, de ticketverkoop is begonnen trouwens. Ja, de ticketverkoop. Vrijdag uh, is dat uh, begonnen, kan je inschrijven, zeg maar, uh, voor een uh, ticket. Vraag uh, je ticket aan en volgens mij kan dat tot 16 september. Tot okay. en met 16 uh, september vraag je ticket aan. Kan via DutchGP.com en uh, ja, dan gaan ze, gaan ze inloten en dan... Uh, per e-mail kan je maximaal zes tickets aanvragen. Oké. Okay. Nou ja, een dus. hoop gemopperen op uh, internet over Viaplay, dat, dat het allemaal weer vastliep tijdens ja, ja, de kwalificatie. Ja, en, uh, Dus, daar, uh, dus nou, het was ja. weer heel, heel, heel slecht. Ja, en je, er is een noodnummer geopend voor de Nederlandse klanten, en die kunnen dan bellen als het weer eens misgaat. Oké, okay, ja, daar heb je ook wat aan, als dus ja, je nou, de kwalificatie ja. aan de kijken bent, hè? Ja, precies. Oké, okay, nee. uh, ja, en uh, de showcard trouwens, die uh, dinsdag op uh, op de boulevard stond. Leuk was dat uh, trouwens. Ja. Die staat nu uh, bij Mango's uh, Beach Club. Ja, inderdaad. Het op, het, uh, op het strand in een aquarium. In een aquarium, precies. Ja. Lekker achter dat glas. Dus, dus dan kan je nog even een kijkje nemen en ook even een drankje doen of ja. zo. En onze tijd zit erop. Het zit erop. We Dank geven mevrouw uh, Freds. En uh, iedereen bedankt uh, en. voor uh, Race Radio. Morgen weer, hè, trouwens. Ja, ja, ja. Vanaf 10 uh, uur uh, met uh, Jaap Koper en uh, Ger Loogman en... Uh, als Botman en... Uh, ja, ja, ja. Je weet nooit wie er allemaal gaan aanschuiven. Uh, de, de, de hele CFM-team. Hele CFM-team. komt morgen langs bij Jaap Koper. Ik weet niet of je er blij mee is. Of, uh. <laughs>